In 2010, al 20 jaar live. CGNN. Met, Met nu. Tapzapi. Kom terug bij Tep Zeppi, aflevering 666. We zijn begonnen met Celtic Mantras van Sarva Anta van het label Oriane Music. We gaan door met um, het label New Earth Records. Tot ons komen via Osho.nl Eons of dignity van Cyber Tribe. Nou, de hele andere New Age muziek dan, um, die je ook in het vorige uur gehoord hebt. Goed, veel als plezier voor dit medewer van Tab Zabi. go Thank you. that's on my way. muziek van de CD Shamanic Healing van Kamal. Once again, Kamal, zo wordt het ook wel genoemd. We gaan afsluiten deze aflevering 666 van Zeppi met Shastro. En een ja, mooie muziek voor de nacht. Music for Lovers, dat is de ondertitel van deze CD Tantric Heart. Uitgebracht bij Walimba Records. Mijn naam is Benno Vheug en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma. Tap Zeppi. En wat mij betreft, graag tot een volgende keer. Dag.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 Hoewel de wereldeconomie sneller herstelt dan verwacht... zijn we nog niet uit de gevarenzone, zegt IMF-topman Strauss-Kaan. Volgens hem hebben de toenemende overheidsinvesteringen wel een gunstig effect... maar moeten vooral de privébestedingen nog stijgen. In het noorden van China zijn negen arbeiders gered uit de kolenmijn... die een week geleden onder water liep. De geredde mijnwerkers zaten met meer dan 140 collega's vast in de mijn... die onderliep toen ze door een muur braken bij het graven van een tunnel... Er zijn zo'n 3000 mensen ingezet om het water uit de mijn te pompen. In zijn woonplaats Leiden is schrijver Rudy Kausbroek overleden. Kausbroek schreef jarenlang essays voor NRC Handelsblad en kreeg in 1975 de PC-hoofdprijs voor zijn hele oeuvre. Zijn bekendste boeken waren De Aaibaarheidsfactor en het Oost-Indisch Kamp-Syndroom. In het laatste boek schreef hij dat de gruwelen in de Jappekampen in zijn geboorteland Nederlands-Indië wel meevielen. Rudy Kousbroek is 80 jaar geworden. Zangeres Sugar Lee Hooper is overleden. Ze was 62 jaar. Vorige week belandde ze in het ziekenhuis nadat ze was gevallen met haar scootmobiel. Tijdens een operatie raakte ze in een coma waaruit ze niet meer ontwaakte. Sugar Lee Hooper beleefde haar grootste successen in de jaren 90 met liedjes als De Wandelclub en Oh wat ben je mooi. Bij een politiebureau in het Noord-Ierse dorp Cross McLen is een autobom gevonden. Hij is onschadelijk gemaakt voordat hij kon afgaan. Als hij wel was ontploft waren er ongetwijfeld slachtoffers gevallen, zegt de Noord-Ierse politie. Cross McGlenn ligt vlakbij de grens met de Republiek Ierland. Het is een bolwerk van radicale katholieken die streven naar aansluiting van Noord-Ierland bij Ierland.